Ik van Brakel met het NOS Journaal. De raad van bestuur van Dexia is van België, Frankrijk en Luxemburg over de toekomst van de bank. Dexia is door de Europese schuldencrisis in de problemen gekomen. België wil het Belgische deel van de bank nationaliseren. De Franse delen zouden bij enkele Franse banken worden ondergebracht. Wat de drie landen precies hebben afgesproken is nog niet bekendgemaakt. PvdA-leider Cohen wil met een motie proberen te voorkomen dat minister Donner wordt voorgedragen als nieuwe president van de Raad van State. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Donner wordt door het CDA genoemd als kandidaat voor de functie. Cohen vindt dat de geen geen vicepresident mogen worden omdat ze dan wetten moeten beoordelen waarvoor ze als minister verantwoordelijk waren. In, op de A65 bij Tilburg zijn bij een aanrijding tussen twee auto's acht mensen gewond geraakt, onder wie vijf kinderen. Vermoedelijk is een auto die op de linker rijstrook reed in de linkerberm terechtgekomen en daarna in botsing gekomen met de andere auto. Beide wagens raakten van een taluut af en kwamen in een sloot terecht. Alle acht inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. In Tunesië zijn tientallen conservatieve moslims opgepakt die uit woede over een film de straat op waren gegaan. De film is volgens hen een belediging van de islam. De betogers vielen het tv-station aan dat de film heeft uitgezonden. Ook bij de universiteit werden conservatieve moslims opgepakt. Ze verzetten zich tegen een Nikaapverbod verbod op de universiteit. De Tunesiërs gaan eind deze maand naar de stembus. De eerste verkiezingen sinds president Ben Ali werd verdreven. De wielerklassieker Parijs-Tours is gewonnen door Greg van Avermaat. De Belg won in de sprint van zijn medevluchter Marco Marcato uit Italië. Het is de 40ste keer dat een Belg wint in Parijs-Tours. De voorlaatste klassieker van het wielerseizoen. Het weer, vanavond minder regen en 12 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen dan 18 graden.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 Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files in Nederland. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A27 Gorkom Almere tussen knooppunt Rijsweert en Almere. Op de A30 Barneveld-Ede tussen knooppunt Maanderbroek en Barneveld.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 De grootste hit die de cutting crew ooit heeft gehad, een plaat uit 1986... I Just Died In Your Arms Again. Zo, en welkom bij een nieuwe interview. View. Het tweede uur, het is 8 uh, over 6. Eet smakelijk als je zo meteen gaat eten. Of misschien wel aan het eten bent. We nemen even een paar uh, berichten door, want het zal misschien geen verrassing zijn. Maar nu is het echt uit onderzoek gebleken. Planten in de klas hebben een gunstig effect op kinderen. Nou, dat komt omdat de lucht dan zuiverder is. Kinderen kunnen zich daardoor beter concentreren en verzorgen en geven uh, het, het plantje water. En dat geeft dus ook een betrokken gevoel bij de leerlingen. En uh, in de kindervarianten van chips, zoutjes en zoete koeken zit soms tot twee tot drie keer zoveel zout als een producten voor volwassenen. Zo blijkt dat het onderzoek van de Consumentenbond de fabrikanten gebruiken zout om smaak te versterken. Kinderen die te veel zout eten lopen door aantasting van de nieren meer kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd. En kinderen die al vroeg wennen aan veel zout eten waarschijnlijk als ze volwassenen zijn ook nog meer zout. En je hebt geluk. En je hebt geluk. Een 58-jarige Geile Owens is voor, uh, vrijdag voorwaarlijk vrijgelaten nadat ze 25 jaar in een cel had gewacht op haar exe exe executie. Een kleine groep vrienden en familieleden verwelkomde haar toen ze uit de gevangenis van de uh, Amerikaanse staat Tennessee kwam. Owen moest zich uh, geregeld bij justitie melden. Ze werd in 1986 ter dood veroordeeld omdat ze twee keer eerder een huurmoordenaar uh, had ingeschakeld om haar echtgenoot te doden. Tijdens het proces verweeg, uh, verzweeg ze dat haar man uh, haar mishandelde. Naar eigen zeg om haar kinderen ...te sparen. Maar voorwaardelijke vrijlating werd mogelijk... ...toen de gouverneur van Tennessee... ...Phil Redison vorig jaar haar strafverrichten ...verlichten. Hij besloot daar onder meer toe omdat de vrouw haar schuld bekend... ...en uh, omdat andere soort uh, gelijke misdrijven... ...lagere straf had gekregen. Dus uh, geen executie... ...voor de 58-jarige Keilio Owens. Het is nu droog in Zandvoort. Misschien ook wel even lekker... En uh, vannacht, de komende nacht, blijft het droog en we krijgen opklaringen. Minimum temperatuur uh, loopt uh, wel terug naar rond de 2 graden in het oosten van het land. Mogelijk ontstaat er wel enkele misbanken. De wind neemt uh, verder af tot zwak en wordt enige tijd veranderlijker. Morgen. Neemt de wolken verder toe in de loop van de ochtend, gaat het in het westen af en toe motregenen of motregenen en uh, deze motregen breidt zich verder uit over het land. In de middag li ligt een temperatuur rond een graad of 13 en loopt later in de avond op naar 16 graden. De wind neemt toe tot matig langs de kust tot krachtig en hard en uh, wordt zuid tot zuidwest. Oké, okay, dit is Entertainment View, twee uur en laat je meeslepen door Mister Mister. Dit is Kyrie. Later de jaren tachtig, Mr. Mr. en Carrie hoorde je. Straks, zometeen, popster Henry, wat is gebeurd op Showbiz Nieuwsgebied? Hij gaat het ons uh, allemaal vertellen. En nog een primeur, want hij heeft namelijk een nieuwe single. En wij, uh, en wij zijn de eerste die hem uh, mogen draaien. Daar zijn we hartstikke trots op. En dat uh, zometeen ook een. Uh, ja, ook gaan we het even over Iphonie hebben. Hij was natuurlijk bij Paul Wittemann, dat kan je niet omgaan zijn. Hij vond zichzelf wel heel erg goed. En er is een remix van gemaakt van het nummer van Tina Turner, Simply the Best. Met uh, stukjes van uh, Yvonnee daarin. Benieuwd, je hoort dat zometeen naar Mats Langer. Dit is You're Not Alone. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you, you.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 En had, hem over, had het uh, over hem afgelopen week, hij was namelijk bij Pauw en Witteman niet aan tafel, maar hij had een live verbinding en hij uh, trad op in Frankrijk en hij heeft daar zijn show in het Carré van Parijs, zoals hij het zei. En, uh, nou laten we het zo zeggen, hij was niet echt bescheiden. Waar het allemaal om ging, was dit fragment. Luister even. Nou ja, goed, daar zijn we bezig geweest. En, uh... Maar er komen projecten aan. Tuurlijk, er komen grote projecten even aan. We maar... uh, naar Parijs in verbinding met Ivo Nier, onze collega. Dat wil zeggen, hij is ons royaal tegen natuurlijk. Want hij heeft daar opgetreden in een Parijs theater. Dat heet Mogador. En ja, van wie heb je daar precies opgetreden, Ivo? Ja, er zaten 1800 man hier in de zaal vanavond. Ik ben eigenlijk, we zijn net klaar, ik heb de bloemen nog. Dan weet je dat het gebeurd is. Ik zal ze even aan de man hier geven. Ja, dit was een, uh, ik ben eigenlijk buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. Want ik hoorde net dat verhaal en ik denk, ja daar haal ik zoveel dingen uit. Volg je eigen passie. Nou ja, van kind af aan is eigenlijk mijn grote passie altijd geweest om theater te maken. En bij mij is het zo ongelooflijk snel gegaan eigenlijk als je terugkijkt. Zelfs wat ik net ook weer hoorde van niet in hokjes denken. Het is zo moeilijk om als televisieman een plaats te veroveren in het theater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 absoluut niet geloven dat ik ooit thuis was bij Carla Bruni. Dat kan toch helemaal niet, want daar kom je niet. En ze kunnen helemaal niet geloven dat je als Nederlander een show van anderhalf uur in het Frans doet in het Mogador. Dus het, het is voor mij een, een soort... Ik leef op een roze wolk en ik hoop dat die roze wolk nog heel lang met mij mee blijft drijven. Wow. Tot vrijdag. Tot, Tot vrijdag. Ja. Dus je moet misschien wat minder bescheiden worden. <laughs> dus. En er zijn mensen die hebben dus een remix gemaakt van het nummer van Tina Turner Simply the Best. Met die stukken van Ivonie erin. Ik ben eigenlijk buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. Gebeurd is. En volg je eigen passie. Passie. I need it, my heart. Van kind af aan is eigenlijk mijn grote passie altijd geweest om theater te maken. Theater te maken. Me, wild and wild. En bij mij is het zo ongelooflijk snel gegaan eigenlijk als je terugkijkt. Hè, volg je eigen passie. passie. Het is zo moeilijk om als televisieman een plaats te veroveren in het theater. Sta je hier in het Carré van Parijs voor 1800 mensen, 1800 mensen. Nadat je al zes keer in Carré gestaan hebt in België, in België, was unaniem een belachelijk groot succes. Het was een waanzinnig emotionele avond. Ik leef op een rozebollet. Ik ben een intens gelukkig mens. Ik ben een soort meneer geworden hier, Misschien toch wel de doorbraken. Ik denk dat er een hele nieuwe toekomst weer open gaat. Volg je eigen passie. Passie. Hoe je hier met respect, vreselijk woord, behandeld wordt. Een waanzinnig emotionele avond. Ik ontdekte iets. De grappen uit de normale shows werken hier net zo hard als in Nederland. Het is zo moeilijk om als televisieman een plaats te veroveren in het theater. Het was unaniem een belachelijk groot succes. Ik leef op een roze wolk. Ik ben een intens gelukkig mens. Ik ben een soort meneer geworden hier. Misschien toch wel de doorbraak. Ik denk dat er een hele nieuwe toekomst nu open gaat. Volg je eigen passie. passie. Hoe je hier met respect feestelijk woord behandeld wordt. Be Het was een waanzinnig emotionele avond. Ik dus opeens en dat heb ik eigenlijk nooit aan mijn, aan mijn vader denken. Want niet alleen voor mij is dit een droom die uitdroomt. Die uitdroom. Ik weet zeker dat voor hem ook, ja, hij had het begrepen dat dit ooit in mijn leven blijkbaar moest gebeuren. Ik ben eigenlijk buitengewoon geemotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. gebeurd is. Ik leef op een roze wolk. Ik ben een intens gelukkig mens. Ik ben een soort meneer geworden hier, geworden hier. Misschien toch wel de doorbraak. Ik denk dat er een hele nieuwe toekomst u open gaat. Volg je eigen passie, passie. Hoe je hier met respect, vleeslijk woord, behandeld wordt. Een belachelijk groot succes.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 Waking up in Vegas. En uh, komende maand komt haar tweede parfum op de markt. En uh, dat doet ze natuurlijk heel slim, net voor de feestdagen. En uh, de naam van de nieuwe geest is niet heel erg bekend. Als fan kan je stemmen wat. Uh, kan je bedenken wat de naam kan worden. Heb je het nou goed? Dan kan je een uh, kans maken op een meet and greet met Katy Perry. Een nieuw geur is ontworpen als aanvulling te dienen voor haar eerste parfum Pure. Deze ruikt naar een exotische omhelzing van vanille, zoete persing en jasmijnbloemen. En de um, komende maand dus met een nieuw luchtje. Oké, okay, zometeen tijd voor popstar Henry. Maar stel je nou eens voor dat je op een late avond, het is koud buiten, achterover gaat zitten in je stoel. Een lekker wijntje erbij en een open haard knasboot. En luister naar de nieuwe Tony Bennett en Amy Winehouse. Amai.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 Wreck you're making Henry. Het showbiznieuws met Popstar. En het is er weer tijd voor. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond, Rudy. Uh, Luister thuis natuurlijk ook. Uh, we zijn er weer. Hè. Helemaal mooi, hoe gaat het? Nou, uitstekend hè? Ik heb zojuist uh, even de, de single opgehaald in de studio, uh, de Maastelkans. Uh, en Ik heb hem jullie toegestuurd. Dus, ja, wij hebben de primeur van jouw nieuwe single. Uiteraard, hè, dat hebben jullie beloofd. Hè? Helemaal top. Ik heb hem klaar zijn, maar dat zometeen. Eerst het showbiz nieuws. Ja, het was echt belangrijk natuurlijk. Hè. Ja, een van jouw collega's is op 70-jarige leeftijd overleden, met het Ja, ik hoorde het. Ja, ja, ja. En uh, ze werkte op een gegeven moment wel was 1964 als uh, omroepster, Ja. Uh, en uh, bij de avro. Um, uh, ja, ook. Ja, juist op zondag heeft dat programma, geloof ik. Ja. Oké. Okay. Er ja. is een tips voor evenementen. Zo afwisselen met muziek. En uh, ja, na 18 jaar is het op zondag gepresenteerd te hebben. Ja. Uh, zoals Delta, middagje Afro, Easy Listening. Uh, moest daar een muziekprogramma op een gegeven moment ook wijken, wijken voor toenmalig Hilpsom drie. Ja. En meest is, is de avond, uh, is de is verlaten. Oké. Okay. Ja, ja. Twee maanden geleden is er uh, de kanker bij de ge, ge geconcentreerd. Nagezien, nou ja, vormde dan. Ja. Ja en. Uh, ja, ze heeft er gewoon gekozen om de ziekte niet te laten behandelen. Oh. Dus drie weken geleden werd ze het ziekenhuis ontslagen. En dus donderdagavond is ze op 70 jaar geleden overleden. Oh, oké. Okay. En zij werd altijd gezien, uh, samen met Tineke de Nooi als de radiovrouw van Nederland, toch? Ja, ze had natuurlijk een hele, hele aparte stem uh, stemgeluid voor de radio. Dat was vrij niet. Ja. En ze deed namelijk ook inderdaad uh, dingen presenteren voor het Nederlands bureau voor toerisme, door wat ze dingetjes in uh, opdracht heeft. Oké. Okay. Die ze ingesproken heeft. Nou ja, goed, uh, uh, ze is niet meer inderdaad, inderdaad, hè jong? Dus, maar goed, uh, leef gaat door, zeggen ze wel eens. En, uh, ook de nieuws natuurlijk, binnen, binnen alle toestanden die we meegemaakt uh, krijgen. Dat dus, uh, Beyoncé die heeft namelijk een nieuwe videoclip uit. Ja. En nou heb je namelijk een uh, zekere uh, voorstelling, die heet Rozas, Dans Rozas. Ja. En er zijn delen uit de videoclip, die lijken heel erg veel op het origineel van uh, Beyoncé. Oh, oké. Okay. Ja, en uh, Rozeshoortvoester, die, die Johanna Davy, uh, laat de V&T weten, dan, uh, in een videoclip worden fragmenten uit de film die Jerry de May maakt van deze geluidere voorstelling. exact gekopieerd. Nou, ik ben benieuwd, ik zou het willen zien, maar is het is niet alleen uh, de muziek die je... Die, die, uh, Gekopieerd wordt, maar ook dus De uh, dans dat soort dingen. Nou, ik ben benieuwd hoe dit uitloopt Want het uh, is wel een leuk Een, leuk, uh, een leuk rechtszaakje wordt dit Ja, dat wordt wel lachen Ja, dat ja, wordt leuk Wat ook leuk is trouwens, is dat uh, Paul McCarthy een van de Beatles, die is ja. 60 die gaat vertrouwen met zijn vriendin Nancy Shiggle, En uh, die is 51. Oké. Okay. En die trouw uh, aan van de zondag op de dag dat John Lennon eigenlijk 71 jaar zijn geworden. Oh, oké. Okay. Oh, leuk. Ja, ze, wouden, ze wouden eigenlijk nog geheim houden, trouwzaten. Maar het is toen in ieder geval toch uh, uitgelekt. Ja. Yeah. Um, uh, in ieder geval zondag dan. Uh... Geef ze elkaar het jaarwoord in het stadhuis in Londen? Oké, okay. nou, dat doet hij goed. Neem mee als je uitgenodigd bent. ik heb hem daarna ook naar de receptie in de tuin van de ex -Beatlesper. Dus uh, wat weer een leuk feestje daar. Ja, te, ja, nou, te gek toch? Op zijn 69 doet hij goed. Ja, dacht ik wel. Hè. Ja. Goed joh, hij dan de Voice of Holland natuurlijk. Hè. Dat was gisteren weer een, een gigantisch uh, kijkcijfer. Op. Ja, ja. Waar we liefst 3,3 miljoen kijkers keken daarna. Ja, klopt. Het is ongelooflijk. En dat staat dan weer op de eerste plaats van de best bekeken programma's van de vrijdagavond. En, uh, ik dacht dat goed niet dat je de, de, dat de hadden de hollandske talent al heel veel kijkers trok. Maar al weken achter elkaar meer dan 3,3 miljoen kijkers, dat is ja. ontzettend groot. Het is zo knap. Terwijl gisteren gewoon Nederlands Elftal ook speelde, hè? Ja, en dat was 1,7 miljoen kijkers. Ja. En, uh, dat is bijna een dubbele. Dus het merendeel die kijkt gewoon echt naar de Voice of Holland. Ja, ongelooflijk. Ja, te gek. Dus, uh, nou, ik heb dat ding natuurlijk gezien. En daar hebben we natuurlijk ook weer ook gigantisch gelachen met Mark de voors Ja, leuk, hè? Ja. Die kon inderdaad de naam uh, van een van de kandidaten niet uitspreken. Henry. Ja. Uh, hij maakt er van alles van. Henry. Uh, <laughs> ja. ja, mooi hè. Ja. Het, is, het is leuk ja. hè, dit jaar onder de jury onderling. En grappen die worden gemaakt en dat soort, uh, ja, dat nou, soort dingen. Dat ja. is wel leuk. Ja, het is goed gerepeteerd op dat soort dingen. Ja. En, uh, er worden hele leuke dingen worden er, worden er gedaan. En, uh, ah, het is ook leuk om naar te kijken. Ja, het is zeker. Ja. Ja. Niemand, niemand wordt op een gegeven moment echt in zijn hand gezet. En de mensen worden met respect behandeld. Uh, natuurlijk, de een is beter dan de ander. Dat is nou helemaal zo. Maar ja. uh, er is niemand die ervoor uitgeschoffeld wordt. En dat vind ik wel wat, dat ja fijn in dat programma. Ja. Zeker. Dus met respect wordt naar de, naar de kandidaten gekeken en wordt er met ze omgegaan. Ja, zeker. Ja, goed jongen, En dan heb ik nog één uh, dingetje voor jullie. Dat is natuurlijk het feestje voor Jan Smit weer. Mm, ja. Want hij heeft alweer weer een nieuwe hit te pakken hè, met de nieuwe single. Oh, oké. Okay. mij. Oh, dat doet hij goed weer. Ja, ja en die wordt bijvoorbeeld zo vaak verkocht al dat het al een gouden zit bereikt. Ja. Nou. Wat zit wanneer is die single uit? Uh, eens even kijken wanneer is die uit. Uh... Ja, ik vrijdag vrijdagmorgen in ieder geval. Oké. Koffietijd is het kiezen van uh, gouden woord. Um, dus, ja, gisteren eigenlijk. Nee, dit zal het een moeten geweest zijn. Ja, nou niet zo lang natuurlijk, want ik heb hem niet gehoord. Ja, ja. Maar in ieder geval hij viert zijn 15 jarig jubileum uh, deze maand. Ja. Um, uh, en, ja, en op 8 oktober dan uh, brengt hij special uit voor de fans en dat okay. is een cd, met een aantal bonus tracks. Oké. Okay. dus voor de liefhebbers, van uh, Jan Smit, uh, feestje in uh, in uh, een weer. Ja, leuk. Dus uh, ja, dat was het een beetje voor mij weer op dit moment, Rudy. Uh, nou oké, okay. we zijn weer een stuk wijzer geworden op het gebied van Showbiz nieuws, maar nu je single. Ja, ja. En even over je single, um, je nieuwe single heet Kleine Engel. Kleine Engel. En hoe ja. is de single tot stand gekomen? Nou, het gaat eigenlijk over uh, hoe mijn vader uh, zijn dochter op een gegeven moment uh, uh, terugkijkt. Maar uh, hoe ze op een gegeven moment uh, van kelle en kind naar volwassenen op een gegeven moment opgroeit. Uiteindelijk vertrouwen en dan uh, de.. Ja, de, de, de ja, het hele verhaal eigenlijk hier aan zijn uh, gezicht van dat gaan. Ja. Zo moet je het in feite zien. Okay. Dat is de tekst ook opgeschreven. Nou ja, wij gaan hem. Ja, ja ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Ja, nou wij gaan hem we gaan hem nu draaien. De primeur ja. hier bij ZFM Zandvoort Entertainment for You. Henry van Wijmeren en zijn uh, nieuwe single. Kleine Engel. Perfect. Oké okay dan. Henry, dankjewel en tot volgende week. Tot volgende week weer. Dankjewel. Ja, oh, ja. de mensen een uh, reactie geven, hè? Ja, reacties zijn natuurlijk welkom. Absoluut, oké, okay, doei doei. Vandaag kies jij je weg, maar wat ik niet zal laten gaan, zijn die tedere momenten waarin mijn hart steeds met me draagt. Ik weet nog goed die tijd. Jij hield mijn hand zo stevig vast. Je sloot je ogen in je kussen. En ons verhaaltje voor de nacht. Wanneer ik naar je kijk, voel ik die warmte. Als vader wil ik dat je weet, ik laat je los zoals dat heet. Maar in mijn hart blijf jij altijd, mijn kleine engel. Het lijkt zo kort geleden, het is veel te snel gegaan. Kom je in mijn leven, nu laat ik je weer gaan. Het afscheid valt mij zwaar. Je was altijd om me heen. Nog een keer hou ik je vast, zoals die allereerste keer. Wanneer wij samen zijn. Zoals dat heet, maar in mijn hart werkt jij al mijn mijn klein. Doel. Als kind een mooi lach, kun je mooie lach, kunnen tegen. Laat je los zoals dat heet, maar in mijn hart blijf jij altijd, mijn kleine engel. Vandaag kies jij je weg, maar in mijn hart zul je nooit.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 It's love. En daarvoor hoorde je een primeur hier bij Entertainment for You. Een nieuwe single van Henry van Wijmer, ook wel bekend als dus popstar Henry. En die heet Kleine Engel. Zometeen even in, kort informatie over de Rode Neuzenrace. Een gloednieuw hardloop-evenement waarbij de inspanning voor het goede doel wordt gecombineerd met talloze leuke activiteiten voor de hele familie. En het vindt morgen plaats en zometeen daar meer informatie over. Het is. Uh, 13 voor 7. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En hier is Foreigner. So long, I've been Eyes en dit is toch wel een van hun mooiste. Waiting for a girl like you. Even kort een uh, bericht, want uh, NWS-sportpresentator Jack van Gelder geeft morgen, 9 oktober, aanstaande op het circuit van uh, Sanford, het startschot voor Cliny clowns Rode Neusenrace, de allerleukste sf loop van uh, voor een lach het is een gloednieuw hardloop-evenement waarbij de inspanning voor het goede doel wordt gecombineerd met talloze leuke activiteiten voor de hele familie. Het allerleukste is misschien wel de Doldwaze pietstoprace. Dat is speciaal voor kinderen vanaf zes jaar, met of zonder handicap. Jan Lammers en Danny van Dongen, twee bekende Nederlandse namen uit de internationale racewereld hebben vandaag laten weten op 9 oktober van de partij te zijn. Zij zijn twee van de vijf coureurs die aan de start zijn van de pitstop race zullen verschijnen. Om twee uur gaat de rode nees kinderrace van start geen rennen of rollen, maar een heuse pitstop race met heuse coureurs, waaronder de uit voor afkomstige Jan Lammers en Danny van Dongen dus. Tijdens de pitstop race moeten de kinderen ervoor zorgen dat hun raceauto als snelste klaar is voor de start. Hiervoor moeten zij vijf opdrachten uitvoeren. De auto die als eerste met brullende motor wegrijdt heeft gewonnen en na afloop Stateren Jan Lammers en Denny van Bovendien, alle honderd deelnemertjes op een eerronde op het circuit. Nou, kon je daarvoor opgeven? Kon. Kan helaas niet meer, maar kijken kan nog steeds. Dus morgen is het uh, te zien op het circuit. Kijken kan natuurlijk en voor nog meer informatie... ...is er ook een internetsite www.rodenneusrace.nl slash kinderrace. Morgen 9 oktober... Kom gerust kijken. En ze, met dit bericht eindigen deze entertainment view. morgen zondag in Camerland. Hoor je mij weer samen met Aldo Moraal. Vanaf uh, twee uur. Hier op ZFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend als je gaat stappen. Veel plezier. En morgen luisteren en zometeen. De herhaling van de, van, uh, de Euro Breakdown. Fijne avond en tot morgen. <middels> Zomer met Zong, Zee, en Een hete zomer met ZIEFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Een hete zomer met ZIEFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.